9 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het aantal patiënten met de ziekte van Lyme blijft toenemen. Volgens het RIVM zijn er vorig jaar 27.000 nieuwe gevallen bijgekomen. En dat zijn er 2000 meer dan bij de vorige meting in 2014. De ziekte van Lyme wordt overgebracht door een tekenbeet. Een infectie kan gevolgen hebben voor het zenuwweefsel, voor gewrichten, huid en hart. Jaarlijks worden ongeveer 1,3 miljoen mensen gebeten, maar lang niet iedereen wordt dus ziek. Het RIVM waarschuwde aan het begin van de maand al om alert te zijn op teken. Nu het mooi weer wordt trekken meer mensen de natuur in... en bovendien worden teken actiever naarmate het warmer wordt. Niet eerder kwamen bij het college voor de rechten van de mens... zoveel vragen en meldingen binnen over discriminatie als vorig jaar. Het ging vooral om vrouwen die geen contractverlenging kregen... omdat ze zwanger zijn. Ook klaagden gehandicapten en chronisch zieken... over tegenwerking van zorgverzekeraars. Slachtoffers van seksueel misbruik door tantra masseurs worden onvoldoende serieus genomen door de politie, zegt het meldpunt tantra misbruik. Pelafspraken zouden niet worden nagekomen en ze voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. Sinds het najaar lopen er twee strafrechtelijke onderzoeken naar tantra masseurs. Uit een museum in het Franse Nant is een aantal waardevolle kunstobjecten gestolen. Het gaat onder meer om een gouden kistje gemaakt in 1514... voor het hart van Anna, de vrouw van Karel de VIII en later Lodewijk XII. Ook namen de dieven een gouden hindoebeeld mee en een collectie munten. Ze wisten in het museum binnen te komen door een ruit te forceren. Gevreesd wordt dat het gouden hart van Anna wordt omgesmolten. Volgens een bestuurder in Nant is de historische en symbolische waarde van het kistje met het hart veel groter dan de 100 gram die het weegt. Het weer vanuit het zuidwesten klaart het op en breekt de zon door. Vanmiddag wel weer wat stapelwolken en mogelijk een enkel buitje. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Morgen zonnig met wat sluierwolken en een paar graden warmer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op Zaterdag. Ik we direct over naar Dankersveld naar Joop Fres, want de verbinding is er weer. En hoe is het daar, Joop? Ja, uh, in de dying Seconds, zoals het zo uh, in het Amerikaans heet, uh, van de eerste helft, heeft Zandvoort in ieder geval nog een doelpunt gescoord. Jesse de Haan was het uiteraard, die uh, het buitenstel van wist om zijn Het werd wel geplakt, maar de scheidsrechter stond goed opgesteld. Kon zien dat het geen buitenstel was, liet ook doorspelen En de komt kon vrij simpel de bal in het doel werken. 3-0, 3-1 dus voor Zandvoort. En Zandvoort wil doorgaan. En Zandvoort blijft druk opvoeren op uh, het doel van Robin Hood. En uh, ja, sporadisch komen de tegenstanders voor het doel van Daan Kerkman. En dan weet hij het altijd wel oplossen op een van zijn verdedigers. En daar is het basenjaal uh, van deze uitstekende schijfgette voor het einde van de eerste helft. Daar is Zandvoort precies laten zien dat ze waren kansenjoenen gaan worden van die derde klasse. En dan gaat Lemmes winnen. Dus dus dat is 5e keer als jullie dat, dat horen. Maar goed, eh, voeten blijft dus met 3-1. En ik laat er zeggen dat in die tweede helft toch nog het 1-tonder eh, gaan gebeuren. Graag tot straks Dankjewel Joop voor uh, dit moment. In het feest kan alvast een klein beetje beginnen, toch? Joop daar? Ja, dat denk ik wel. Ja, hè? Hartstikke mooi. Graag tot zometeen. wat voor... eh, zie jij van de Rommelig. doe Ja. Oh. Maar wel, sterke in Ja, gewoon zijn je wel dominant. Ja. We moeten helemaal twee, drie keer uh, een maken. Maar achterin uh, spelen alles lang en hoog. Ja. Dus de sterke mannen voorin hebben uh, wat moeite ja. mee. Oké. Okay, maar uh, ja. vertrouwen erin, hè? Ja. Kijk, die rol mag nooit vallen. ook. Oké, het was een blunder. Maakt er niet uit. dankjewel je uh, Graag tot na de wedstrijd. Ja, dan gaan we Ted nog eventjes me vragen over de uh, bevindingen van die tweede helft erop. Als je het niet erg vindt... Uh, Oké, okay, nee, heel goed. Uh, Joop, dankjewel voor dit moment. Straks komen we weer bij je terug. Ja. Uh, Oké, okay, dat was Joop Vries. Vanaf een uh, gezellig duimpjesveld. Ja, die, dat kampioensfeestje kan zo'n beetje wel beginnen hè, nu. 3-1 tijdens de uh, wedstrijd SV Zandvoort 1 tegen Robin Hood. En hier is You Were It van well, de Barts. thing Ja, Albert zo aan de tijnt van de eerste helft is het 3-1 geworden voor uh, S.V. Zandvoort. Ja, dus ik denk dat het gedicht van de dag dat het gewoon door kan gaan. Ja, helemaal. Het dat, dat was, ja, was wat barig toen ik het schreef natuurlijk. Hè. Ja, maar, ja, ja, ja, maar, ja, ja, ja. Het, het komt uit. Het, het gaat de goede kant op. Gedicht H van de dag natuurlijk S.V. Zandvoort, kampioen rond de klok van kwart voor vijf. Wat gaan we verder in dit uur nog doen? Nou, het is allemaal een beetje onder voorbouw, want we gaan natuurlijk veel schakelen met uh, Joop van nu. Zoals jij zei is het nu rust. Maar vijf voor half vier gaan we weer uh, terug naar Duintjesveld... Terug naar Joop, Joop van Nes tijdens de wedstrijd SV Zandvoort, Robin Hood. Tussenstand momenteel, ruststand momenteel, 3 tegen 1. Uh, we hebben natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half 4 uh, ook geprogrammeerd. Maar misschien dat het wat later wordt, dat maakt niet uit. We hebben nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden, en met name natuurlijk het voetbal... Uh, om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige uh, uw eigen lokale omroep ZFM Zandvoort. En luisteren kan je onder meer doen op de ZFM Zandvoort app. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan in de Play Store en de App Store en de Windows Store. En uh, dat is Albert-Jan. En uh, anders uh, via www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A? Eens even ja. kijken. Of Albert Jang nog uh, iemand heeft? Nou, volgens mij niet. Dan gaan we de muziek weer Oeh. draaien. Ja. Yeah. Ah, yeah. Sexy als ik dans. Mm -mm. Yeah. Ah, weet je wat het is? Ik heb geen.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 Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zo maar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los, swing je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los, swing je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. Ik zeg weet je wat het is bij me. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. oh, oh, oh, oh, oh, Ik voel me sexy oh, ik Ik voel me sexy als ik dans. Oh, Ik oh, voel me sexy als Ik oh, eh als ja. ik dans. ik mijn Nou, Albert Jan had juist een collega aan de telefoon. Dat we eventjes live in uitzending. Ja, albert Het was, ja, was, was heel gezellig. <lacht> www.zfm-live.nl kan je live meekijken in de studio aan de Torweg 10a. Voor het geval dat niet helemaal doorgekomen was. Ja, het is inmiddels kwart over drie. We hebben weer Salvers uh, Nieuws in het kort. En het gaat over Salvoort met DC en de Meeuwen. Ja, in het, het kort wordt het wat moeilijk, maar de meeuwenoverlast zit er weer aan te komen. Want dan worden we wakker met gekrijs en vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed. Vooral van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Meeuwen zijn door de wet beschermd. Dit maakt het lastig voor de gemeente om de meeuwenoverlast tegen te gaan. Als bewoner kunt u zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat u een nest op uw dak krijgt. Bijvoorbeeld door het goed afsluiten van uw afvalbakken en gele vuilniszakken niet vroegtijdig op straat te zetten. Meeuwen zoeken vanaf maart al naar een geschikte plek om te broenen. Vooral op platte daken, dakkapellen en half schuine daken. Maak mogelijke broedplaatsen onbereikbaar door het leggen van een net, het spannen van draden of het plaatsen van pinnen en prikkers. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is. De andere simpele methode uh, is om vanaf maart tot eind juni regelmatig uw dak op te gaan en het schoon te vegen. De storende aanwezig, aanwezigheid en het ontbreken van nestmateriaal maakt uw dak minder aantrekkelijk. Dit werkt het beste als u deze actie samen met uw buren doet. Niet iedereen kan of durft het dak op. Het organiseren van dakvegers in de straat kan toch wel een oplossing zijn. Toch een nest met eieren op uw dak. Omdat meeuwen door de wet beschermd zijn, mag u dit nest niet verwijderen. Ook mag u de eieren niet rapen of kapot maken. Een uitgebreid uh, verhaal over de meeuwen staat op de website van de Zandvoortse Courant... Op crushmail.nl of niet? Nee. Oh, oké. Okay. Okay. dankjewel dankjewel, <laughs> wadjong. Oh, <stop. laughs> Straks weer wel Wat een meer slecht bruggetjes. Mary's Kenny Rogers. Baby, when I met you there was peace unknown. I know. I said I'd get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something gold. Next week. Hold me closer and I feel no eindelijk, eindelijk, eindelijk zien we hem dan op deze zaterdagmiddag. De zon. Ja. De zon, hij is weer. En dan ook uh, zonnige muziek op de radio bij uh, ZFM. Yo, the Islands in the Stream, de single van Kenny Rogers. We gaan meteen weer meer over de kampioenswedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen Robin Hood. Maar eerst gaan we weer even wat muziek voor je draaien. En ik heb ditmaal gekozen voor de disco klassieker van Shirley Roth. Hier is In The Evening. Allemaal wel goed, schatje. Ja, fijn. <laughs> Lekker, hè? Zo'n planning uh, die, die die hele ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Helemaal goed, Joy. Sherry Roth uit de jaren tachtig met In the Evening. Jij hebt weer een bericht voor ons. Ja, een netwerkgroep voor vrouwelijke ondernemers. Eind maart heeft een aantal Zandvoortse ondernemers een nieuwe werkgroep opgericht. De NWGZ. Oftewel, netwerkgroep Zandvoort. De groep richt zich op de vrouwelijke Zandvoortse ondernemers. Nadat ik een aantal vrouwelijke collega's hierover gesproken had, besloot ik een WhatsApp-groep op te zetten om samen met vrouwelijke ondernemers te sparren, ideeën te delen en te netwerken. En onder het motto Samen staan we sterk, vertelt initiatiefneemster Sheila Truder van Sheila Sandwich Coffee Bar in de Haltestraat. Ondertussen heeft de eerste een zeer geslaagde netwerkborrel plaatsgevonden in het Amsterdam Beach Hotel van deelnemster Suzanne Jansen. Er zijn al veel ideeën geboren en samenwerkingen ontstaan. Echt te gek. Ook hebben we een Facebookpagina opgericht, gewoonweg... omdat we wat makkelijker communiceert en wat makkelijker organiseert. Al dus, Sheila. Ondertussen bestaan de groep uit, al uit circa 75 dames... maar er kan er altijd meer bij. Dus dames, sluit je aan en join us, al dus, Sheila. Wat zei jij, 75 dames? Ja. Zo'n grote groep. Ja. ja, het is net werken wat ze doen, hè? Two, Heel goed. Zijn we gaan weer naar jou toe. De tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Hallo, Yo, de Paul McCartney, ja we gaan uh, weer uh, live schakelen met Duitsersveld. Is het daar een beetje gezellig Jelp? Het is hier weer gezellig op, echt waar. En de mensen kunnen nog een feest over de gat. Oh, ja, oh, oh, oh, oh, oh! Daar was eigenlijk de 4-1 in de maak. Hmm. schiet eigenlijk minder meer over de bal heen. Komt bij Nuitse Berg terecht. Berg haalt uit in een leeg doel, want de keeper lag al. En die schiet tegen een verdediger op waardoor Zandvoort nu een corner uh, mag nemen. Ondertussen spelen we in de zesde minuten in die tweede helft en Zandvoort heeft er al twee dotten van kansen gehad. De eerste was al twee minuten meteen naar het drugsignaal van de scheidsrechter Dat Jesse uh, Daans vrij voor het doel kwam. En uh, ja, die bal op een klungelige manier naast het doel schoon. En net dan die kans van, van de recht. Het is uh, dus Zandvoort toch dat uh, de, uh, die rommeligheid eigenlijk min of meer doorzet. Nu weer Sandvoort uh, via een been van een verdediger over de achterlijn. Want de, de, de trainer uh, Tetsuje zei al, uh, ja, het is een beetje rommelige eerste helft. En dat is eigenlijk in die tweede helft ook al gebeurd. Ik zie hier eindelijk, eindelijk, eindelijk de terugkomst van Dylan Kreugen. Hij loopt zich warm, hij staat naast de trainer, krijgt de laatste uh, aanwijzingen denk ik. En hij zal er zo in gaan komen. Voor wie heb ik nog geen idee, maar dat merken we me straks weer. Dan gaat Sandvoort weer en helaas, ja, oeh. Er was een kans voor Nijsjeberg, niet zo heel groot, maar wel een kans. En nu weer uh, Jessica helemaal bij de cornerblok. Komt hij wel voor. Komt bij de... Uh, nee, kom weg. En dan is het Wielandberg-Delikop. Berg-Delikop. Prachtig, een droog schot. Vanaf de balogie stuk. In voor de 4-1. En uh, ja, het is... Sanford het is los. Prachtig doelpunt. Mooi zijn werk, goed gewerkt. Prachtig dan voorzet van Jessica Vanaf de cornerblok, zeg maar. En die zag dan de hele delikop Beide penalty zit. helemaal voor staan. Die haalt in één keer uit. De spot. in de... En hij wordt meteen van het veld gehaald door zijn schijzer. Hij krijgt een publiekwissel. Hij hoort de publiek. Hij wordt gewisseld voor Dylan Freugen. Freugen die op de plaats gaat spelen van... Zijn aandacht is de auto van, van, van, van het veld, 40 jaar. Ik bedoel, en dan nog, dit kunnen, geweldig. Niets meer dan respect. Oké, San Voort is niet als enige die aan het wisselen is. Want ook uh, uh, Robin Hood uh, is aan het wisselen geslagen En dat is er ondertussen gebeurd. De scheidsrechter zal gefluiten voor uh, hervatting van het spel na het doelpunt. Stand is in ieder geval 4-1. En we zullen spelen in de achtste minuut van de tweede helft.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 It's mm good -hmm. te hier en dan mag het weer. Hè. Take me to church. Yo, dan lekker dan gaan we houden zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. Hele goedemiddag allemaal en leuk dat jullie luisteren. Even naar half vier betekent tijd voor jawel, de evenementagenda. Nou, Terwijl het natuurlijk uh, grote uh, feesten uh, is op uh, Duintjesveld bij SV Zandvoort... want het kampioenschap komt met de minuut dichterbij, om het zo maar mm. te zeggen... wordt er ook gereest op het circuitpark Zandvoort tijdens de DNRT Endurance Races... Dat is de hele dag al aan de gang en uh, u bent van harte welkom om daar eens te gaan kijken. Mocht u daar in de buurt zijn, de entree is gratis. Dat is natuurlijk allemaal op het circuit Zandvoort vandaag tijdens de DNRT Endurance Races. Vanavond is het tijd voor de nieuwe kleren van de keizer. Hoe, doen, hoe denkt u dat? Dat is het jeugdtoneelvereniging Wim Hildering in Theater de Krocht. En dat begint vanavond om 8 uur. Gaan we naar morgen, dan is er jazz in het wapen... met de Stablemates Mates Jazz Band. En dat is het wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. En het begint allemaal morgenmiddag tegen een uur of vier. Jazz in het wapen met de Stablemates Jazz Band. Morgenmiddag, Gasthuisplein, vier uur. Maar ook de liefhebbers van klassiek worden natuurlijk niet vergeten morgen... want er is een classic concert, Piano Recital... met Herman Rauw en Wil Wilma Broeren. Dat is in de Protestantse kerk en dat begint om drie uur morgenmiddag. Dan gaan we naar even kijken. 20 april tot en met 22 april. Luisteraars van het programma Goedemorgen Zandvoort... hoorden daar vanmorgen al van alles over. Want dan is het tijd Vintage at Zandvoort. Het is een geweldig Volkswagen-spektakelfeest. En dat begint die vrijdagmiddag en dat duurt nog tot die zondag. Daarop volgens Vintage at Zandvoort. Het gepruttel van luchtgekoelde motoren zal weer te horen zijn. Vintage at Zandvoort. Het VW-seizoen start ook dit jaar weer in Zandvoort... in het weekend van 20 tot en met 22 april. Vlakbij strand, zee en in de duinen. Onafhankelijk van het weer, het evenement gaat door. En waar speelt zich dat allemaal af? Op het parkeerterrein Zuid. En dat, eh, vrijdagmiddag is het al leuk om te, er naartoe te gaan... want dan komen de komende, uh, auto's allemaal aangereden... en wellicht dat er al een file staat die het terrein op willen... om deze schitterende uh, VW's te bekijken. 20 tot en met 22 april... Tijd voor Vintage, het Zandvoort. Dan 20 en 21 uh, uh, april is het tijd voor het lijk in de vriezer. Een toedeelvereniging van Wim Hildering in Theater de Krocht. En dat begint ook om 8 uur, die 20ste en 21ste april. Het lijk in de vriezer. Wilt u nog kaarten bemachtigen? U bent van harte welkom bij de Bruna. Dan op 22 april gaan we ook weer terug naar het circuit, want dan is het American Sunday en het begint om 10 uur morgens en duurt tot 5 uur middags. De American Sunday is ook in 2018 niet weg te denken uit de kalender van de 402 Automotive. Dit keer is het evenement weer terug op circuit Zandvoort en kunt u duizenden muscle cars, hot rods, classics te vinden en op zondag een uiteraard ook de paddock. Geniet van Burning Rubber op het circuit eh, bij de spectaculaire drag races en de unieke sfeer op de paddock. 22 april, 10 tot en met 5 uur American Sunday. En tot slot, zondag 22 april... is een ingelast concert van jazz in Zandvoort. Dat zal, dan zal in het theater de krocht niemand minder... dan de beroemde en legendarische Amerikaanse tenor-saxofonist... Scott Hamilton een extra optreden verzorgen. Hamilton weer eens in Nederland. Als hij weer in Nederland is... wil hij graag in het Zandvoortse theater spelen. Sinds 2002 wordt dit voor de zevende keer dat deze geweldenaar te gast is in Zandvoort. De laatste keer was op 8 september 2015. Een unieke kans om deze tenorsaxofoon... geweldenaar in levende lijven in Zandvoort te zien. 22 april Scott Hamilton in concert jazz in Zandvoort... en theater De Krocht. Meer informatie over dit concert... en over alle andere concerten van jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl. Dankjewel Albert-Jan, dat was een de evenementenagenda.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 Forget all your troubles Forget all your cares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 Forget all your troubles, forget all your cares En met deze sigle van Petula Clark gaan we weer naar Koning Joop... daar op het veld bij Duintjesveld. Schap. Ja Rob, waar het nog maar 27 minuten duurt... voordat Sport kampioen van de, tweede, van de derde klas is 2017-2018. Want we spelen in de 27e minuut en er is geen centje pijn voor Zandvoort. Robbenhoed, dat moet ik toegeven, probeert het wel. Maar is gewoon niet te wachten om uh, het, uh, ja, het bastion Zandvoort uh, er neer te halen. De Landvoort is gewoon veel beter. Heeft met name individuele klasse op een veel hoger niveau dan Robin Hood. En dan heb ik het uiteraard over spelers als Meitje Berg, Jesse de Haan, en Koen de Vries en Budwater. En dan noem ze eigenlijk op allemaal stuk voor stuk. Want ook nu, Max Aardewerk, die werkt zich het is huwelijk geloed om het een, een keer te zeggen op het middenveld. Het doet mee aan deze geweldige prestatie van Zandvoort. De prachtige paas van, van uh, uh, Nijzerberg. Gaat, uh, uh, gaat de verder. Ja. ja. <tie> Wat gebeurt daar? Is het een doelpunt? Is het geen doelpunt? Ik zie een slag een hand verschijnen, een, een, een buitenspel. Nou. ...giet bij lekker. Hier snap ik helemaal niets van. Het was gewoon een doelpunt, maar goed, uh, het wordt afgekeurd voor het buitenspel. En het is niet de eerste keer dat die uh, uh, assistent schrijf zetten van uh, Robin Hood uh, niet goed vlag. Dus hij heeft net al een vermaning gekregen van de arbiter daarover. En, maar hij blijft gewoon doorgaan. Dan gaat de 36 meter, iets gaat hij in. Hij blijft het wel de voeten houden. Gaat er weer uit, wordt uh, Jury Mans speeltje jou. Mans, uh, gaat de man voorbij. Er gaat nog een bal voorbij, het staat altijd uit en dat is, wordt gesmoord in de melee van de spelers. Uh, je staat, probeert er nog een keertje ook laag. En dat wordt opgepakt door de keeper van Robin Hood om die bal er in het spel te brengen. We gaan, we gaan even kijken hoeveel nog we nog hebben. We hebben nu de uh, 22 minuten, nog, nog uh, 25 minuten. Dan is het gebeurd. Dan is Zandvoort kampioen en we gaan het echt voor u meenemen live bij CFM dus duimpje zelf. Dank wel Joop en uh, straks komen uit uiteraard weer bij je terug voor het vervolg. credits house.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 The band plays on now We're crying, crying So let the velvet roll down Down No heroes, villains, want to blame While we'll see roll his the stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece Our lines we read so perfectly But the show, it can't go on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 Van liefde was geen sprake, je was alleen iets wat ik nodig had. Ja, 67 minuten aanval van Zandvoort. Nuisjeberg komt alleen aan de zijkant van het doel. Ziet dat Jesse de Haan er beter voor staat. De Haan scoort zijn hit -trick. Het is 5-1 voor Zandvoort. Het gebeurt allemaal thuis, hè Joop. Het kampioenschap. Ja, ja, ja, ja. ja, mooi hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Het gaat gewoon gebeuren. Uh, zojuist een, uh, een publiekswissel voor Max Aardewerk. Voor hem in de plaats is uh, Ryan uh, Lammers gekomen, de zoon van inderdaad. Die mag weer eens een keertje meedoen. En normaal gesproken spelen in het tweede en op de bank in het eerste. Maar hij mag nu ook zijn minuten maken in deze kampioenswedstrijd. Want dat is kampioen gaan worden. Dat staat al heel lang vast spelen en namelijk al in de uh, 77 e minuut het is nog een klein kwartier en het is voorbij en dat is een prachtige vrije schop van dan moet ik even kijken wie dat was kon uh, het niet uh, een uiteraard die raak links over de kruising ging van het uh, doel van uh, yeah.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 looking for and I was always insecure oh, Just until I found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 You take her